Zes uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. In China is de echtgenote van de afgezette Chinese partijfunctionaris Bo Chi veroordeeld tot de voorwaardelijke doodstraf. Dat betekent dat als de vrouw zich twee jaar lang gedraagt... ze vermoedelijk levenslang achter de tralies zit. Gu Kailai heeft bekend dat ze in november een Britse zakenman vermoordde. Koes' echtgenoot rolt lang als reizende ster binnen de communistische partij... maar viel begin dit jaar in ongenade.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 In de Verenigde Staten hebben uitspraken van een republikeins politicus tot ophef geleid. Kandidaatsenator Todd Akin zei in een tv-interview dat vrouwen zelden zwanger worden als ze worden verkracht. Op de vraag of hij achter een abortus staat na een verkrachting antwoordde Akin... het lichaam van een vrouw heeft mechanismen om dat hele ding uit te schakelen. Na het interview zei Akin dat hij zich had versproken. Vandaag ligt in supermarkten gekweekte vis met een keurmerk. Daarmee wordt gegarandeerd dat de vis op een verantwoorde manier is geproduceerd. Het is het ASC-keurmerk en staat op vissen als tilapia, pangasius en zalm. Het weer, het is wisselend bewolkt met een enkele bui in ongeveer 20 graden. Later vandaag wordt het met een matige westenwind 23 tot 29 graden... en mogelijk kan het nog net ergens 30 graden worden. Er ontstaan een paar stapelwolken en er is een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 20 augustus. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Jawel, de campagne voor de verkiezingen van 12 september... begint langzaam op stoom te komen. De meeste partijen hebben de officiële aftrap van hun campagne achter de rug... en zullen zich vanaf nu bezig gaan houden met het paaien van de kiezers. Marcel Bril in Den Haag praat ons bij. We hoorden verslag van de campagne-aftrap van de virtueel grootste partij, de SP. Emiel Roemer zal proberen het momentum vast te houden tot 12 september. En met correspondent Marieke... De Vries, in China praten we over het opzienbarende vonnis... tegen de vrouw van de voormalig partijprominent Bo Xilai. Duitsland blijkt uitgebreid te spioneren in Syrië. Defensie-expert Lijn vertelt straks wat de Duitsers daar aan het doen zijn. We blikken nog even terug op de tropische temperaturen. van afgelopen weekend in Brabant ging het ineens weer over het gevaar van bosbranden... in plaats van over verregende campings. En nu over de, hoort over de drukte bij de reddingsbrigade. Goed gekwijkte vis heeft het vanaf vandaag een keurmerk. Laatste Marsverkenner rijdt alweer twee weken rond op de Rode Planeet... en over de resultaten tot nu toe wordt u bijgepraat. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld naar nos.nl. .no. Vrouw van de afgezette Chinese partijfunctionaris Bo Xilai is veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf voor de moord op een zakenman. Straf wordt na twee jaar goed gedrag omgezet in levenslang. Advocaat van de vermoorde Brit vertelde de uitspraak aan hordesjournalisten... die voor de rechtbank wachten. Vrouw vermoordde de zakenman omdat hij ruzie zou hebben met haar zoon. Echtgenoot was een reizende ster binnen de communistische partij... maar daar kwam vorig jaar een eind aan omdat hij de partijregels zou hebben gebroken. Wat hem precies wordt verweten, dat is niet bekend. Manifestar su ja, eh, Zuid-Amerika, want daar gaan we nu heen... steunt Ecuador in het geschil met Groot-Brittannië... over Wikileaks-oprichter Julian Assange. De Unie voor Zuid-Amerikaanse landen liet dat weten in... je hoorde zojuist de slotverklaring van een ingelaste top. Manifestar su solidariteit... y respaldar al gobierno de la Repubblica del Ecuador... ante la amenaza de violación de local de su misión diplomática. Hij wordt gezocht door de Zweedse en Amerikaanse justitie en heeft van Ecuador asiel gekregen. Hij zit nu in de ambassade van dat land in Londen. Groot-Brittannië wil hem uitleveren. In Zuid-Afrika begint een week van nationale rouw. President Zuma heeft die afgekondigd om de doden te herdenken. Die vielen bij de stakingen in de mijn. Meer een deel van de slachtoffers is door de politie doodgeschoten. Vandaag moeten de stakende mijnwerkers weer aan het werk, maar veel kompels willen dat niet. We gaan niet terug to de Ze hadden geen recht om te Nu was een Er is veel kritiek gekomen op het optreden van de politie bij de staking. President Zuma laat onderzoek doen naar de omstandigheden van het bloedpad. Het hitterecord in Nederland dit weekend is net niet gebroken. Het was een uh, spannende dag voor Thijs Seelen, bierman van de omroep L1 in Limburg. Ja, zonder meer. En, uh, ja, je volgt die, die, die weersessons nu echt van minuut tot minuut bijna. En, ja, dat is, uh, tegenwoordig komt dat allemaal via internet binnen. Actueel, ja, dat is toch uh, fantastisch. In Limburg werden de hoogste temperaturen gemeten, maar het record van ruim 38 graden is niet gehaald. Het was er wel dichtbij.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 Ook in België was het de warmste dag van het jaar. Toch deden zo'n 5.000 mensen mee aan een mars door Brussel... tegen de vrijlating van Michel Martin, de ex van Marc Dutroux. De demonstranten eisten ook hervormingen binnen de Belgische justitie. Ik vind dat het niet kan zijn in een land zoals het onze... dat mensen die dergelijke zaken uh, gedaan hebben... dat die eigenlijk zomaar vrijuit kunnen gaan. Um, en ook ja, uit uh, sympathie eigenlijk met de uh, slachtoffers en met de uh, families uh, van hen. Na de mars hadden de ouders van twee slachtoffers van Marc Dutroux een gesprek met de Belgische minister van Justitie. Zij heeft beloofd om slachtoffers meer informatie te geven... over wat er met een dader gebeurt. In Syrië begint de dag zonder officiële waarnemingsmissie van de VN. Vorige week werd aangekondigd dat de waarnemers weg zouden gaan... omdat ze hun werk niet konden doen. Het geweld bleef aanhouden en de strijdende partijen hielden zich niet aan de afspraken. Er blijft wel een team van militair adviseurs en politieke experts... in de Syrische hoofdstad Damascus. En voor de inwoners van de stad was het afsluiten van de Ramadan... het de belangrijkste gebeurtenis. Maar ook daar geen vrolijkheid, want het suikerfeest wordt niet echt gevierd... zegt correspondent Sander van Hoorn.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 Uh, eten is nog veel duurder. Daar hebben de meeste mensen hun geld al aan uitgegeven. Dus de mensen die er nu nog zitten, die zitten gewoon letterlijk als, als ratten in de val. In Somalië worden vandaag de eerste verkiezingen in ruim 20 jaar gehouden. Somalië heeft geen centrale overheid. Sinds 2004 is er een zwakke regering aan de macht, zonder draagvlak van de bevolking. Vandaag wordt een nieuwe president gekozen, zegt onderzoeker Jan Abink van het Afrika Studiecentrum. Dat zijn niet verkiezingen zoals wij ons die voorstellen waarbij partijen zich uh, hebben voorgesteld aan het publiek en uh, een programma hebben gepresenteerd. Maar het gaat om dus keuze van het nu zittende voorlopige parlement voor de president van de republiek. Ja, en ook niet de bevolking brengt een stem uit, maar leden van een parlement dat vooral bestaat uit hoofden van clans. Die claimen dat ze een representatieve afspiegeling zijn van de Somalische samenleving zijn ook met zorg uitgekozen en afgevaardigd door de 18 districten van, van Somalië. En die hebben dus het mandaat, zeg maar, dus indirect, een soort kiesman-systeem. Zeg maar. Die hebben het mandaat om die president te kiezen. Somalië is al jarenlang verwikkeld in een burgeroorlog. Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, stond tot voor kort bekend... als een van de onveiligste steden ter wereld. Maar sinds de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab er grotendeels uit is verdreven... is er een ander beeld aan het ontstaan, zegt journalist Mark Schenkel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 De effectenbeurs in New York sloot op vrijdag met een lichte plus... en naderende hoogste stand in vier jaar. Vooral het aandeel Apple deed het goed. De Dow Jones-index sloot een tiende hoger, de Nasdaq-plus de tiende procent. In Azië wordt al gehandeld. Nikkei-index staat daar een half procent in de plus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, tien minuten over zes. In Engeland geniet iedereen nog steeds een beetje na van de Olympische Spelen. Noel Gallagher, vroegere frontman van Oasis, speelde daar handig op in... door tijdens zijn optredens een lied op te dragen aan Mo Farah. Deze Britse atleet won goud op de 10.000 en de 5.000 meter.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 you never really Bewoners van de Gildebroedersstraat en de Hubertuslaan in Etteleur... stonden zaterdagavond raar te kijken. In een plantsoentje krioelde het letterlijk van de kakkerlakken. Kleine duizend werden daardoor een onbekende gedumpt. Politie en gemeente wisten in eerste instantie niet wat ze ermee aan moesten... en dus namen de bewoners zelf maatregelen. Merkte John Saarbach, onze verslaggever... toen hij gisteravond maar eens een kijkje ging nemen bij het plantsoen. De bosjes waar de kakkerlakken zijn gedumpt, die zijn helemaal verkoold duidelijk aangestoken. Om te proberen waarschijnlijk bosje en kakkelak in zich heel te verbranden. Goedendag. Wie heeft die kantjes aangestoken? Ja, Ik had gisteren zoiets van, uh... Die doen, ja, is net als... Ja. Die hier op de hoek woont. We ja. eens ja. ja. ja. even kijken dan bij die man die het hier in de fik heeft gezet. Ja, dat klopt. Uh...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 10 minuten voor half zeven is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De wereld rond, dat is wel vaker gedaan. Maar langs de Evenaar een reis om de aarde maken in een bootfiets? Dat is nieuw. Eberhat Hemat Nia, van oorsprong uit Iran, wil die reis van 50.000 kilometer in 800 dagen gaan maken. Hij laat daarvoor een speciaal amfibievoertuig maken in een scheepsloods in Lelystad. Verslaggever Mark Hamer ging eens kijken om te horen hoe het met de voorbereidingen gaat. Eigenlijk snel als dit ging. En dan woensdag neem je met die mee? Uh, ik hoop dat ik dat red, maar okay. ik ben niet zeker. Hey, ik denk dat het moet, moet het zijn wel, want hij loopt een beetje achter. Hè? Komt op, uh... Ja, dat weet ik. Een moeilijk gesprek volgens mij, ja. waar ik binnen terecht kom. Uh, ik sta in wel. een scheepsloods in Lelystad. Eprema heet uh, ja. Als ik hier naar kijk, is het naar uh, de onderkant gewoon van een schip. En aan de andere kant ligt, ja, wat lijkt op de bovenkant van een... Uh, van een lichtfiets, hè? Ja, precies. Dat is een ja. bij, vergelijkbaar met onderzee ja, eigenlijk. Als je goed kijkt, is het een beetje te vergelijken. En Wat. hier ga jij mee de wereld rond. Ja, dat klopt. Dat is 6 meter lang en 41 breed. Dat is mijn woning in de komende drie jaar. Zo'n beetje, ja. Waarom? <laughs> Waarom? Ja. ja, dat heeft uh, verschillende redenen. Eén is uh, omdat het uniek is, hè. Nog nooit gedaan. En de tweede is dat ik aandacht vraag van de stichting waar ik nog bezig ben. Die houdt zich bezig met onderwijs in arme landen. En uh, dat ding valt op en die opvallendheid wil gebruiken om daar anders voor te vragen. Voor onderwijs. Hij ja, houdt wel van uitdagingen. Al een keer een fietstocht langs de Chinese muur gedaan? Nee, het was geen Chinese muur. Het was de Karakoram Highway. Dat is de hoogste snelweg ter wereld. tussen China en uh, Pakistan.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 Ja, ik verwacht wel een golf van 10 meter of 12 meter. Dat, dat verwacht ik wel. Maar ik denk dat het uh, ook moet kunnen. Hè? Want uh, ik sta hier naast mij, Dick is een van de beste standbeweer van Nederland. Dus ik heb alle vertrouwen in dat uh, dit ding gaat uh, niet zingen. Even ja, hopen van maar. Ja. Ja. Ik zou zeggen, het schip is zo zwaarig als het is een hè? zijn bemanning. Ja, dan? precies. Ze <laughs> verwijten elkaar nu al. Uh, ze denken elkaar ze nu al in. <laughs> Wanneer ga je vertrekken? Deze november. Uh, ik ga te rekenen, ja. Normaal aanstaande. Ja. En, en uh, dan de hele wereld over, waar Shit. begin je? In Senegal. En dan vervolgens uh, naar Zuid-Amerika en Australië en dan terug naar Senegal. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Ebrahim wil met een boot fiets de aarde rond. Hij zoekt trouwens nog sponsors voor zijn project. Meer informatie op nolimitsonearth.com They keep talking me. I can't hear what they're saying.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 Let it rain. I need a change. Let it rain till I'm underwater. We are up, then we're down. We are big to a small town. We are till to drown. Underwater I'm not afraid Of darkness Anymore I'm not afraid Of darkness Anymore Cause I get high Underwater, yeah, I get. Underwater hoort u van Joshua Radin. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Vitesse speler Alexander Butner heeft zijn droomtransfer te pakken. De verdediger vertrekt namelijk naar de Engelse topclub Manchester United. Tekent later vandaag, na de medische keuring, een contract voor vijf jaar. Een opzienbarende transfer volgens verslaggever Ronald van der Geer.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 Na Robin van Persie is Bunner de tweede Nederlandse aanwinst voor Manchester United. Na twee speelronden in de eredivisie heeft alleen FC Twente de volle score van zes punten. Ajax en AZ hebben twee punten minder. Bij de ploeg had het overigens niet zwaar afgelopen weekend. Ajax scoorde er lustig op los bij NEC. Een 6-1 overwinning werd het voor de ploeg van Frank de Boer. Nou, het zegt dat we op de goede weg zijn. Maar uh, je moet elke wedstrijd zal je het weer moeten laten zien. En uh, volgende week is er weer een nieuwe wedstrijd. En je zal weer die energie erin moeten, moeten stoppen. En Als je dat doet, dan heb je gewoon heel veel kwaliteit in je, je elftal AZ was met 3-1 te sterk voor Heracles. Aanvaller Josie Altidore maakte alweer twee doelpunten. Ik ben blij. Als je me vraagt hoe ik de seizoen zou willen... dan zou ik I dat ik de eerste twee first zou games. Dus to score twee so goals in de eerste twee games is fantastisch. En ik denk dat het team goed Dat is heel belangrijk. Ik kijk naar tegen Anzi. Ja, want donderdag speelt Aanzet in de play-offs van de Europa League. Tegen het Russische Anzi, de ploeg van trainer Guus Hiddink. Roger Federer heeft voor de vijfde keer het toernooi van Cincinnati op zijn naam geschreven. In de finale was hij te sterk voor de Serviër Novak Djokovic. Twee speelden in totaal al 28 wedstrijden tegen elkaar. En voor de zestiende keer was Federer de sterkst. De wielrenners van de Nederlandse Argo Shimano-ploeg genieten nog even na. In de tweede etappe van de Vuelta was John Degenkoop de sterkste in de massasprint. Daarmee is de honden van Spanje eigenlijk al geslaagd voor de ploeg, vindt de renner Koen de Kort. Ja, ik denk het wel. Het was uh, zelf, voor ons zelf natuurlijk vervelend dat het in de Tour was gegaan mm -hmm. met uh, Marcel Kittel. Die, uh, die vroeg af moest stappen. En uh, ja, dat is toch een beetje uh, de ploeg aan het hoofd. En uh, nou, dat, dat zat toch wel een beetje een gevoel van revanche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 En Wille Renster, Marianne Vos heeft haar derde grote triomf dit seizoen behaald. Ze verzekerde zich in Zweden, in Varkada, van de eindzegen in wereldbekerscyclus. Al eerder was Vos de sterkste in de Giro Don en de Olympische wegwedstrijd. Vos eindigde in Varkada als derde en dat was genoeg voor de eindoverwinning. Haar ploeggenote Iris Stappendel maakte het succes compleet door de wedstrijd te winnen. Radio 1 Het NOS-journaal het is bijna half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In China is Gukar Lai veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf. De vrouw van de afgezette Chinese partijfunctionaris Bo Lai gaat vermoedelijk levenslang de cel in. Gukar Lai heeft bekend dat ze in november een Britse zakenman vermoorde. In Californië heeft de Britse filmregisseur Tony Scott zelfmoord gepleegd. Scott is van een brug gesprongen. De regisseur is vooral bekend van de films Top Gun, Beverly Hills Cop 2 en Enemy of the State. Tony Scott is 68 geworden. Een kamermeerderheid is tegen de ongevraagde verspreiding van de telefoongids. Zes partijen willen de telecomwet aanpassen. Daarin staat nu dat er een verplichting is om die gids te verspreiden. En de Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft een week van nationale rouw afgekondigd... om de 44 doden te herdenken die deze week vielen bij de Marikana-mijn. Vanaf vandaag hangen alle vlaggen in Zuid-Afrika een week half stok. Donderdag zijn op verschillende plaatsen in Zuid-Afrika herdenkingsdiensten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plekken onbewolkt en nog behoorlijk warm... met in de vroege ochtend temperaturen rond 20 graden. Vanochtend zijn er zonnige perioden, maar er komen ook wolkenvelden voor.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 Een voorwaardelijke doodstraf heeft ze gekregen. Gukalai. ze is de echtgenote van Bo Xilai... die tot voor kort een van de hoogste partijfunctionarissen in China was. Guqalai is schuldig bevonden aan de moord op haar Britse zakenpartner. Gaan we over praten met correspondent Marike de Vries in China. Marike, Guqalai krijgt de voorwaardelijke doodstraf. Wat houdt dat in? Ja, als je de uitspraak uh, letterlijk vanuit het Chinees vertaalt... dan betekent dat...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 ook weer goed gedraagt, dan kan die strafrit teruggebracht worden tot 15 tot 20 jaar. Dus of ze daadwerkelijk voor goed achter de tralies verdwijnt, dat is ook nog de vraag. Hey Marie, we hebben veel aandacht besteed aan deze zaak rond Lai en Lai. Kan je nog eens vertellen, waarom, waar is zij nou voor veroordeeld? Nou, ze heeft bekend dat ze een Britse zakenman, Neil Heywood, heeft vermoord. Eind vorig jaar heeft ze hem naar een hotel gelokt. ...en heeft hem daar dronken gevoerd... ...en op het moment dat hij uh, een black-out kreeg... ...en daarna, toen hij bijkwam om een glaasje water vroeg... ...heeft ze hem vergiftigd met cyanide... ...samen met een handlanger ...die is vandaag tot negen jaar veroordeeld... ...maar ze heeft dat bekend... ...en vandaar uh, dat er dus een zware straf... ...ook werd verwacht uh, voor dit misgrijp... Uh, ...want uh, in het partijblad The China Daily... ...werd ook duidelijk uh, uitgelegd... ...dat deze zaak nog eens bewijst... ...dat uh, uh, iedereen voor de wet is, dat iedereen dus hetzelfde gestraft zal worden, maar in diezelfde krant werd ook meteen gezegd dat Gukalai ten tijde van de moord zeer depressief was en onder de pillen zat en dus misschien niet toerekeningsvatbaar. En vandaar dus die gelaagde doodstraf die vandaag is omgelegd. Ja, en Marieke, dit proces, in hoeverre ging dat nou ook nog over haar echtgenoot Boksy Lai? Ja, en dat dit zo'n grote zaak is geworden heeft natuurlijk ook alles mee te maken dat ze de vrouw is van. En Bo Xilai, dat is een hele hoge partijfunctionaris, of was, moet ik eigenlijk zeggen. Want hij wilde dit jaar in de top van het politbureau komen. Dit is het jaar van de machtswisseling in China. En hij maakte ook hele goede kansen erop, want het is een zeer charismatisch leider. Hij was uh, uh, uh, gouverneur van een grote provinciestad, Chongqing, in het zuiden van China. En hij maakte wel kans om in dat politbureau terecht te komen eind dit jaar. Nou, zijn vijanden hebben eigenlijk deze zaak aangegrepen om hem pootje te lichten. Want deze zaak was eerst in de doofpot gestopt. En naar buiten gebracht door de politiefunctionaris, de rechterhand van Bojilaj. Om hem eigenlijk nu in een kwaad daglicht te stellen. En Bojilaj is daardoor ook uit de partij topgezet En maakt geen kans meer op, uh, op een nieuwe functie in die partij. Sterker nog, hij zal ook voor de rechter moeten verschijnen wegens verduistering en corruptie. Mm, en heeft de zaak in de aanloop naar nou, die machtswisseling... in het najaar voor onrust gezorgd binnen de communistische partij? Ja, onrust. Nou ja, en vooral ook uh, enigszins Chienne, hè, Vooral ook omdat die zaak zich zo in de openbaarheid afspeelde. Vooral het kwam aan het licht omdat die rechterhand van Bo Xilai... die politiecommissaris naar de Amerikaanse consulaat was gevlucht. Dat is natuurlijk al even slikken voor uh, de Chinese communistische partij... En daar heeft hij natuurlijk uh, allerlei details verteld... over wat Bojilaj en dus een hele hoge communistische partijfunctionaris... allemaal verduisterd heeft. Nou, nu is het afwachten hoe die rechtszaak tegen Bojilaj zelf zal gaan verlopen. Of die bijvoorbeeld ook in de openbaarheid uh, zal voltrokken worden... als een soort voorbeeld van een nieuwe transparantie. Of dat, zoals gebruikelijk, dit soort zaken bij grote partijfunctionarissen... toch uh, achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Maar in ieder geval wordt wel verwacht dat het snel zal zijn, die rechtszaak tegen Bochilijn, omdat ja oktober, begin november, wordt die machtswisseling verwacht... ...en de partij wil zeker dat dit soort smetten op de partij tot het verleden behoren... voordat de machtswisseling in alle rust kan plaatsvinden. Okay. Marike de Vries, dank je. Zeven minuten over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Duitsland woedt sinds enkele weken weer een heftige discussie over het homohuwelijk. Homo's en lesbiennes kunnen al sinds 2001 met elkaar trouwen in Duitsland... maar wanneer ze dan getrouwd zijn... dan hebben ze nog altijd niet dezelfde rechten als hetero's stellen. Nu wil een groep parlementsleden binnen de CDU... de regeringspartij van Angela Merkel dit zo snel mogelijk invoeren. Maar de regering ziet er niets in. Correspondent Tim de Wit bezocht dit weekend een groot parkfeest voor homo's in Berlijn. Een dag en herzlich welkom zum Parkfest Friedrichshain 2012...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 als ik even met de deur in huis mag vallen, zijn jullie getrouwd? Voor mij stelt zich die vraag generel Ik vind dat als ik heiraten wil, dan onder dezelfde bedingingen wie anderen ook. Want die hebben we niet. Nee, zolang wij niet dezelfde rechten hebben, zegt hij, zien wij geen enkele reden om te trouwen. Vaak zijn we in dit land toch conservatiever ingesteld dan we gemeinhin. meer voorgeven. En zijn partner zegt ja. Veel Duitsers zijn echt conservatiever dan veel Europeanen zullen denken. Ik loop even verder naar een energieke vrouw. bij wie je kunt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 En wat merkt u daarvan? Also, in mijn steuererklärung moest ik eigenlijk aan kruisen. Nee, nou, ik vind het belachelijk dat ik bij mijn belastingaangifte moet aankruisen... dat ik alleenstaand ben. Ik, ik heb gewoon een vrouw. Also, het ergert me schon sehr. Ik verstehe eerlijk gezegd ook niet waar het probleem is. Ik vind het onbegrijpelijk dat wij anders worden behandeld dan heteroseksuele paren. Uh, ik verstehe niet wat de unterschied is... waarom we anders behandeld werden als heteroseksuele paren.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 En het constitutioneel hof in Duitsland doet hoogstwaarschijnlijk volgend jaar uitspraak over het gelijkstellen van het homohuwelijk aan het heterohuwelijk. De regering van Angela Merkel zegt in een reactie dat ze tot die tijd niet zal veranderen en wacht de uitspraak van het hof dus af. Door naar Syrië, want de meeste mensen die vluchten voor het geweld in Syrië blijven in het land zelf. Maar een opvang is slecht geregeld. Velen zitten in schoolgebouwen met slechte hygiënische voorzieningen. En daardoor beginnen ziektes zoals diarree een serieus probleem te vormen. Correspondent Sander van Hoorn ging op reportage... maar ondervond nogal wat tegenwerking van de regering.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 De eigenaar van de Het Wiegenpolder mengt zich in de discussie... over het al dan niet onder water zetten van de polder. De verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Goedemorgen. Oh, Goedemorgen, Marcel. Er, staat nu, er staan nu een viertal files op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam... tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 4 kilometer. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... tussen Schiedam en het knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer. Bovenop het Kleinpolderplein, het verkeersplein, daar... werken de verkeerslichten niet goed. Dat is de afrit. De A20 naar Hoek van Holland... Daar staat ook file voor sluis Twee kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. Twee kilometer. Wat verwacht je voor vanochtend, Dennis? Nou, een groot deel van het land. In ieder geval de regio Noord. Heeft nog vakantie. Waar ook de provincie Noord-Holland onder valt. Dus daar verwachten we sowieso geen files. De enige plekken waar we echt wat vertraging verwachten. is bij Rotterdam. Dat staat er nu al. En rondom Utrecht straks. En dan rond half negen. Zo'n 30 kilometer file in totaal. Dennis, mooi bij de AW.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 McCartney hoort u met fine line, dun lijntje, dun dekje. Klein Tien minuten voor zeven is het. Waar wil je heen? Oh, daar heeft wie Ja. ja. Polder, wordt hij onder water gezet of niet? Daar wordt al ruim acht jaar over gesteggeld tussen Nederland en Vlaanderen. Nou, als het naar Vlaanderen ligt, wordt de Wieselpolder zo snel mogelijk onder water gezet. De natuur in de Westerschelde kan dan op die manier herstellen. Nou, dat is onzin, zegt Nederland. Dat herstel kan ook ergens anders plaatsvinden. Iemand die al jaren zijn mond heeft gehouden over de kwestie... is poldereigenaar Jerry de Kloet. Vandaag maakt hij een uitzondering. Helge Prinsen vroeg hem hoe vaak hij in de polder komt. Weekens. En als ik in de buurt van Antwerpen of Rotterdam uh, ga werken, omdat ik actief ben in de binnenvaart en in ook de zeehavens, uh, kom ik hier uh, slapen. Dus zal ik zeggen, één keer slapen in de week en bijna alle weekend. Wat betekent de Hetwiegepolder voor u? Maar de Hedwige Polder betekent voor mij veel. Het is een zeer goed contact met de natuur. We hebben hier duizenden uh, vogels uh, per, uh, per dag die komen. Ze komen eten in de Hedwige. Ze gaan wel slapen in het vertrokken land van Saftingen. Het vertrokken land van Saftingen is vol met sliep. We zullen nu uh, van de wagen uitstappen en we gaan boven de dijk om uh, de Schelde te kunnen kijken geen vogels, niets, geen animaal, geen leven. Als de dijk van de Eidwige afgebroken wordt zal heel de Eidwige zo worden en we kunnen veel lawaai maken en bijvoorbeeld in de hand klappen zoals dat en we kunnen zien dat niets, niets beweegt. Acht jaar lang uh, wordt er al gestegeld. Hoe, hoe ervaart u dat? Het is, het is een beetje moeilijk. Soms heb ik niet de indruk dat het al acht jaar is. Soms, als ik de aantal kaften zie, uh, en zeg, hoe is het mogelijk dat het zo lang blijft? Als ik de papiertjes zie, als ik de scheldeverdrage zie, als ik de reactie van een paar personen zie, ben ik, ontge... Allee, ben ik half ziek. Ik begrijp niet dat de mensen, ze nemen een positie zonder te zijn gekomen en zonder te kunnen denken aan de toekomst. Je moet met specialisten zijn en je moet spreken over... Wat doet u? Sorry, ik ben juist gestopt om papier, uh, de papieren uh, te, te halen. Omdat altijd, elke, elke dag, gedurende mijn jogging, gedurende mijn, uh, mijn, uh, mijn wandeling met de kinderen, stoppen wij altijd als een blikje, een fles, een papier op de grond is. Ik keus, omdat ik vind dat het zeer mooi is. Hoe zit nou eigenlijk het volgens u in elkaar? Bah, Vlaanderen. Kijk, een buisart. een buisart is daar, juist op een paal. Hij was uh, in de Hedwig, hij was niet in de wat donklaan van Staafdingen. Um, sorry, ik kom terug op de vraag. Uh, Vlaanderen heeft een uh, tekening en ze willen dat. Ze willen de ontpoldering. Waarom, weet ik niet, ze willen. Dus Vlaanderen wil eisen waar een natuurherstel in Nederland zou komen. Waarom? Het is niet voor de natuur. Daarom zijn we acht jaar bezig. Daarom ben ik af en toe niet aan het slapen. Omdat ik heb nacht meer is. Dus de Vlaanderen ze hebben een dubbele agenda. En ze, ik noem dus dat ze willen hier een, een politieke natuur maken. In Nederland zal het soort, een soort een, een, een moeras worden. Een maanlandschap. Maar dat interesseert hem niet. Zij kunnen zeker iets. Dankzij, dankzij dat. Voor Europa. Die zal iets eisen in tien jaar. Voor een uitbreiding van de haven van Antwerpen. Of ik weet niet wat. Ze dus zullen zeker dat gebruiken En ze kunnen daarmee spelen. Dus ze spreken vandaar over natuur, maar dat is vals. Ze willen wel over de industrie spreken, maar misschien in 10, 15 of 20 jaar, dat weet ik niet. Speelt de Vlaamse premier Chris Peters hier een rol in, volgens u? Um, kan ik antwoorden in 2014, na de Vlaamse verkiezingen, alstublieft? Over 10 jaar. Rijdt u hier dan nog rond? Um, ik, ik probeer om zeker te zijn en ik zal u zeggen, ik denk dat wel. Ik denk dat in tien jaar zullen we hier zijn en we kunnen een mooi feest organiseren met de familie van de pachters die ook zeer nerveus zijn. Omdat we spreken niet alleen over een mooie polder met mooie diversiteit, we spreken ook over 25 familie die daarvan leven. Dat zei Jerry de Kloets, de eigenaar van de Het polder in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens hem blijft de polder dus gewoon behouden.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 Volgens het FD heeft het verlies door Facebook geen heel groot effect. Pensioenfonds APG kocht een grote stijger. Het is de gelukkige bezitter van meer dan anderhalf miljoen aandelen Apple. En dat sloot vrijdag op het hoogste punt ooit. De eerste voor Nederland bestemde Joint Strike Fighter heeft zijn testrondjes gemaakt. Dit telegraaf, toestel met registratienummer F001, vloog een rondje boven de fabriek in Fort Worth in Texas. Hoewel elk nieuwtje over de JSF met veel publiciteit is omgeven, bleef het nu muistil. Volgens luchtmachtbronnen heeft Defensie daarvoor gekozen vanwege de komende verkiezingen en de negatieve sentimenten rond het dossier JSF. Door kostenoverschrijdingen, softwareproblemen en de economische crisis wagen maar weinig politici zich aan toezicht over de aanschaf. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt uit het project te willen stappen. Als dat gebeurt, moet het testtoestel met miljoenen verlies worden verkocht. Woonwagenkampen in meerdere gemeenten worden niet gecontroleerd. Volgens de Volkskrant durven toezichthouders, ambtenaren of hulpverleners... niet op de zogenaamde vrijplaatsen te komen... uit angst voor felle reacties van sommige bewoners. Hierdoor hebben de probleembewoners vrij spel. Op de vrijplaatsen in zo'n 40 gemeenten gebeurt van alles... zegt deskundige Sjaak Komraad... Van uh, fraude tot hennepteelt en ook drugshandel. Volgens hem kijken veel gemeenten weg... omdat ze denken dat ze de problemen toch niet kunnen oplossen. Maar er zijn ook gemeenten die ontkennen dat er een probleem is. Het wegkijken door gemeenten heeft ook negatieve gevolgen... voor de goed bedoelende kampbewoners. Zo kon een meisje na een brand uit angst voor herhaling niet meer slapen. Er kwam geen slachtofferhulp, want die durfde het kamp niet op te komen. NRC Next bekijkt in de aanloop van de verkiezingen... de programma's van de verschillende partijen. Vandaag is de oudere partij 50 plus aan de beurt. In het programma staat onder meer... ouderen hebben de afgelopen jaren het meest aan koopkracht ingeleverd. Logisch dat het de eerste zin is van een partijprogramma, zegt NRC Next. Want daaraan ontleent de partij haar bestaansrecht. Maar het is niet helemaal niet waar, zegt de krant. Het is helemaal niet waar, zegt de krant. De inkomens van 65-plussers zijn de afgelopen jaren juist sterker gestegen dan van andere groepen. De oudere partij claimt ook dat de positie van 55-plussers op de arbeidsmarkt steeds slechter wordt. En ook dat klopt niet, zegt NRC Next. Van alle vacatures gaan er inderdaad maar weinig naar 55-plussers. Maar dat is niet minder dan de afgelopen jaren. In Zoetermeer zitten zo'n 30 bewoners van een flat... de komende maand zonder toiletten en zonder douches. Nou, dat gaat lekker ruiken. Meldt het AD, bij een renovatie is per ongeluk een leiding vernield... en daarom zijn er piepkleine noodcabines voor de deur van hun flat gezet... Sommige mensen moeten nu voor elk plasje, plasje vijf verdiepingen naar beneden. En een zwangere vrouw in de flat heeft besloten om dan toch maar in het ziekenhuis te bevallen. Omdat ze niet met haar buik in dat douchehoekje past. <lacht> een uh, hoogbejaarde vrouw in de flat in de Zoetermeer is net geopereerd aan haar oog. En koud terug uit het ziekenhuis moest ze s'nachts tot bijna op de grond hurken om haar behoefte te doen. Op het lage chemisch toilet. Een andere bewoonster zegt als ik wil douchen kan het zomaar gebeuren dat er al een ander bezig is. Ja, sta je daar met je handdoeken heen. Douche, uh, egel. Ja. <laughs> ze is net terug van haar kampeervakantiedouche. <laughs> egel. Dat is voor je rug, denk ik. Om te Ach ja, zegt ze. Eindelijk uh, kamperen we gewoon verder. Goed. Uh, over kamperen gesproken. En de zomer. Uh, heel oh. veel op de voorpagina's uh, van de verschillende kranten. Gloeiend heet is de grote kop. De telegraaf. Een uh, uh, bomvol strand. En uh, waterplezier. Meisje met zonnebril en kleren op de douche en de andere kant hebben veel, veel foto's. Het was trouwens geen douche 1 maar douche gel <laughs> Dus zag het al. Blijf Start nou een ding. Ja. Dit is Radio 1.